10 uur. NTO Radio 1, met Karel Johan de Zwart. Ja, nog twee uur en dan beginnen de Spelen echt. Nog steeds aan tafel oudschaatser Bart Veldkamp en sportjournalist bij de Volkskrant Willem Vissers. Met hem bespreken we zometeen uh, onder meer de dopingperikelen... rond deze Spelen. En het leven na nou, een schaatscarrière zal ook aan bod komen. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. Het Syrische gebied Oost-Ghouta, ten oosten van Damaskus... heeft de bloedigste week sinds 2015 achter de rug. De afgelopen vier dagen vielen zeker 229 doden... door aanvallen van regeringstroepen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de doden waren zeker 58 kinderen. Oost-Ghouta is in handen van rebellen. Zij zouden door het Syrische leger worden bestookt met artillerie. Ook zijn luchtaanvallen uitgevoerd. Bij het Olympisch Stadion in Zuid-Korea demonstreren honderden mensen tegen de deelname van Noord-Korea aan de Spelen. De officiële opening is straks om 12 uur en de ploegen van Noord en Zuid zullen onder gezamenlijke vlag door het stadion lopen. De betogers vinden dat hun president Moon zich laat gebruiken door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ziet correspondent Marieke de Vries bij de demonstratie. Ondanks alle verzoenende woorden van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in... van de afgelopen weken in de richting van Noord-Korea... zijn lang niet alle Zuid-Koreanen het met hem eens. Zo'n 77 van de bevolking vindt het maar niets... dat Noord en Zuid vanavond achter een gezamenlijke vlag... het stadion binnen moeten lopen. Kim Jong-un laat zich bij de opening van de Spelen... vertegenwoordigen door zijn zus Kim Yo-jong. Zij arriveert in het privévliegtuig van haar broer... en blijft drie dagen in Zuid-Korea. De beurzen in Azië zijn opnieuw gedaald na de dalende koersen op Wall Street. De Japanse Nikkei-index sloot 2,3 lager. De beurs in Shanghai en China staat op een verlies van meer dan 5 De Amerikaanse overheid zit officieel op slot... na het verstrijken van de deadline voor de zogeheten shutdown. De Senaat stemde enkele uren later pas in met de begroting... en nu moet er nog worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Het Rode Kruis drukt carnavalsvierders op het hart... zich warm aan te kleden, want het is koud. En veel mensen herkennen de tekenen van onderkoeling niet, zegt het Rode Kruis. Zoals bibberen, blauwe lippen en een bleek gezicht. Opnieuw is een officier van justitie ernstig bedreigd, meldt de Telegraaf. Ze werkte bij het parket Noord-Nederland. Ze werd een tijd zwaar beveiligd en moest met haar gezin onderduiken. De officier is inmiddels overgeplaatst. Ze zou een onderzoek leiden naar motoclub No Surrender... Of de bedreigingen ook van die kant kwamen is niet bekend. Volgens Telegraafjournalist Mick van Wely is deze bedreiging vrij uniek. Er zijn uh, jaarlijks tientallen bedreigingen aan het adres van mensen die bij justitie werken. Maar bedreigingen van officieren van justitie die zijn wat zeldzamer. En het gebeurt me echt zelden dat de bedreigingen zo ernstig zijn... dat iemand ook echt zwaar wordt beveiligd en moet onderduiken. Dit zijn uh, niet veel voorkomende gevallen, dus echt wel heel ernstig. Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaken ingaan... maar spreekt het volgens de krant ook niet tegen. Vorig jaar werd ook een officier van justitie in Zeeland-West-Brabant... ernstig bedreigd. Ook zij deed onderzoek naar No Surrender. Minister Slob van Onderwijs vindt dat ouders hun kinderen... niet onder druk moeten zetten om naar een zo hoog mogelijk... schoolniveau te gaan. Dat leidt tot stress bij de kinderen, waarschuwt hij in het AD... Slop zegt dat kinderen ook best naar het VMBO kunnen... en wil een eind maken aan het slechte imago van het VMBO... dat de naam heeft van vergaarbak en restonderwijs. Slop wijst erop dat er grote behoefte is aan goede vakmensen... die op het VMBO zijn opgeleid. Dat het weer. Bewolkt en van het westen uit lichte sneeuw. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. En in de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. Jolanda van der Velden, verkeersinformatie. Het is uh, momenteel langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Eembrugge 5 à 10 minuten vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Rijschok gaat bijna weer open, bij knopen de Ridderkerk ook 5 minuten vertraging. En door een steinstoring rijden momenteel tussen Gouda en Den Haag geen treinen. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5.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 Quoratio is al meer dan 15 jaar de partner voor salaris, zorg en financiële administratie. Wij staan klaar om jouw afdeling te versterken. Quoratio. Ambitie in administratie. Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl Quoratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitieinadministratie.nl Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Aan tafel, gouden medaillewinnaar in Albert Viel in 1992... Bart Veldkamp en sportjournalist Willem Vissers van de Volkskrant. Ja, Bart, uh, vijf keer heb jij meegedaan hè, aan die uh, Olympische Spelen. Uh, dus je bent uh, met recht een uh, ervaringsdeskundige. Ik uh, moet even denken aan Irene Wust. Die gaf aan dat ze het maar saai vindt die laatste dagen en uren... zo voordat het uh, dan echt begint. Uh, had jij dat ook? Uh, nou ja, dat is ook een van de redenen dat het aanreismoment heel belangrijk is... Dat je. Wat voor, wat voor moment? Het aanreismoment naar de Spelen. Oh, dat je er dat arriveert. Je er arriveerde. Uh, zo deed ik in Albert Viel. Ging ik pas in de tweede week naar de Spelen toe. Ik zat de eerste week gewoon in, in Zwitserland, in Davos. Mm -hmm. Dus ja, je, je probeert die spanningsboog zo kort mogelijk te houden. van je concentratie. En ja, zij zitten daar met tijdverschil. Dus je moet er vroeg heen. Maar ja, dit is ja. wel een heel herkenbaar, uh, herkenbaar beeld. Ja. Dat je je verveelt. Want het is. het ziet er van, vanaf hier natuurlijk allemaal heel gaaf uit. Het wordt allemaal mooi geregeld. Maar. Als dat leed, leef je een heel monotoon leven. Je staat op, je ontbijt, je rust even, je gaat trainen. En dat doe je 365 dagen per jaar... met misschien een keer drie weken vakantie, maximaal. Ja. Dat is je leven. Is dat, dat eigenlijk iets wat prettig is? Het lijkt mij best, best overzichtelijk eigenlijk. <laughs> het is heel overzichtelijk, maar het is eigenlijk... Uh, in zo'n dorp is dat... Ja, het is een heel monotoon wereldje op een gegeven moment. en Je, je wil voor die, voor, die, voor die prestatie gaan... En, uh, Eigenlijk zijn heel vaak zijn de, de trainingskampen, de wedstrijden... die je normaal doet buitenspelen, veel beter geregeld. Omdat het hotel vlakbij de baan zit. Je hoeft niet met een bus erheen. Dus dat, deze situatie ja. is veel groter. Je moet in een heel grote molen mee. En je moet heel veel tijd besteden aan om tijd bij een bus te zijn. En dan van die bus weer naar het stadion. Dus ja, je, het, het, het is echt verzadigend. En het klinkt natuurlijk heel verwend mm -hmm. hè, vanaf hier. Maar je bent echt met die sport bezig. En dat hangen, dat wachten... Je wordt helemaal gek van ook op een gegeven moment. Dat je denkt, nou, dat, kom dan maar... Ja, precies. Ja, dat, ja. dat moet daar, dat moet je echt goed in, in goede, goede een goede baan leiden, dat je dan nog gretiger ja, ja, wordt. Precies. Hè, dat heeft absoluut. Je bouwt daar spanning op, en je moet, ja. uh, maar je, je kan ook te vroeg in je, in je concentratiespanningsboog terechtkomen, waardoor je, dus, dat noemen ze dan overgeconcentreerd. En dan zie je mensen zeggen maar, die zijn op vrijdag helemaal goed, en dan zijn ze op hun best, en dan zaten dan zijn ze net overheen, en dan presteren ze niet meer. Dat zie je ja. heel vaak op Olympische spelen. Ja. had je dat zelf ook? Ja, moet, ja, je moest er heel erg mee bezig zijn. Ja. Ja, nou, wat ik net zei, hè, daardoor zei het tegen Abkrook toen, de coach... Van, ja, je gaat pas op die en die dag erheen, want anders dan... Ja. bent toen ook in je eentje in de auto gestapt, hè? Ja, vanaf Davos naar uh, Albertville gereden. het ja. Ja. Is, is, is, was, was bloedje reinig dat je die vijf kilometer niet ja. kon. Ik weet, je, ja, ik weet niet. Dat ijs uh, was bij anderen anders en bij jou was het slechter. Ik herinner me dat je echt woedend was. En dat lijkt me nou zo moeilijk, want je moest daarna nog die tien. ja. Ja, goed dat is dat dat... toch op een of andere manier die concentratie moest vasthouden, waar je het net over hebt. Ja, maar dat leer je natuurlijk als atleet, hè. Je, je, het is niet de eerste wedstrijd die je rijdt. Dus het is, als kind leer je daar op een gegeven moment als speels mee omgaan dat je teleurstelling hebt en dat je een, een uur later weer een wedstrijd moet rijden. En of een dag later, of een week later. Dus ja. je haalt, je nou haalt er we... ook weer energie uit. Hè, ja, teleurstelling. Kun je dat dan? Zonder nou de, de, de, de ja. sportpsycholoog uit te hangen. Maar zet je, zet je dan zo'n teleurstelling om in extra nee. energie, Bart? Nou ja, de, de, sommige <laughs> mensen vallen dicht. En uh, ja, dat kan ik. Ook. Ik ben altijd wel vrij zelf heel goed geweest... in het omzetten naar positieve energie. Ja. Ja. Die vijf kilometer... Meestal meeste atleten wel. hoor. Wil ik nog even bij stilstaan. Uh, we gaan niet alles met je doornemen. Alle ritten. Daar hebben we ook geen tijd voor. Op die vijf kilometer werd je vijfde. En je sprak die spelen uh, uh, toen een dagboek in. Een fragmentje daarvan. Ja. Hij het van het zelfvertrouwen... Althans, dat deed hij twee dagen geleden toen de weersomstandigheden nog normaal waren. Hij was de afgelopen dagen echt volledig geconcentreerd. Hij heeft zich echt afgesloten voor alles en iedereen. Nu maakt hij ook met zijn rechterhand een gebaar. Van wat betekent het? Dit was gewoon kloten. Echt shit. En kijk, die regen is kletteren. Op het parkeerterrein naast het stadion heb ik staan janken. Waarom wordt mij dit onrecht aangedaan? Dat betekent het ijs is droog geworden. Dat betekent dat die regendruppels aan het vastvriezen zijn. En dan krijg je dat probleem van niet kunnen sturen... dan wordt het ijs ontzettend zwaar. Ik had het weer tegen, het ijs en veel meer wind dan al die anderen. Kijk, en dat maakte jou nou zo leuk, Bart Veldromp. Jij, was, uh, jij kon zo leuk boos worden en, ge en ja. gefrustreerd en woedend. Ja. Gooien met ja, schaatsen. Ja, nou ja, bij mij was het zichtbaar. Ik denk dat iedereen wel hetzelfde voelt. En de anderen, die, sommigen ja. verwerken het anders. Ik verheugde me echt op jouw nederlagen. Ja, nou ja dan, <laughs> blij, dan ik blij dat ik iemand heb kunnen vermaken daarmee. Het <laughs> is niet ja. voor niks geweest. Willem, dat is dankbaar voer, toch? Ja, voor dat goed, het is al, dat het is al 92, hoe lang is dat geleden? Uh, uh, ruim 25 jaar. En, en ik weet het nog bijna als de dag van gisteren. Ik woonde dus ook in Den Haag, eigenlijk bij hem om de hoek ongeveer. Dus het was een rette van zijn ouders. Daar kwam je eigenlijk vaak langs. En deze jongen bij ons uit de buurt, die was gewoon een grote Olympische sporter. En inderdaad, dat chagrijn, dat was echt geweldig. Maar tenminste, geweldig. Voor hem natuurlijk niet, maar voor de buitenwereld, emoties, daar gaat het toch om. En daarom vind ik het ook altijd jammer dat de schaatsen nu allemaal binnen is. Ik snap ja. dat het, voor die sporters het allemaal veel leuker en veel eerlijker. Ja. Maar ja, de, de legendarische verhalen van de, van, van de spelen die worden geschreven omdat hij uh, zich genaaid voelt door het weer... bij wijze van spreken. God, het, bij mij gaat het regenen en bij de ander regent het niet. Bij mij ja. waait het. Maar zie en, jij nu en, nog types als Bart Veldkamp... die uh, interessant zijn om naar te kijken? Nou ja, Sven Kramer is, is natuurlijk ook een, een, een, ja. uh, een mooie sport. Maar alleen die is natuurlijk zo'n zo machine geworden. En daarom, maar, bedoel, zijn carrière is zoveel groter geworden, vind ik door die verkeerde wissel die hij gemaakt heeft. Hij ja. was natuurlijk altijd de man die altijd maar alles won. En daar was hij kwetsbaar. He, er was één moment waarop Kemkers een fout maakt, zijn coach. En hij gaat met die fout mee. He, maar hij, hij denkt, ja, de coach zal het wel weten. Pak de verkeerde baan en die woede die hij daarna had. Alleen dat, die gezichtsuitdrukking, al, hij heeft zich redelijk ingehouden. Maar als je zijn gezichtsuitdrukking zag... Ja. als hij met zijn ogen had kunnen doden... was het hele stadion daar vermoord geweest ja. op dat moment. Ja. En, en, en sindsdien heeft hij voorkeur... dat komt vier jaar later wint hij hem weer niet. En nu is het eigenlijk misschien wel zijn laatste kans. Ja. Die 10 kilometer, waar eigenlijk maar heel weinig kandidaten zijn... die hem kunnen winnen, die heeft hij nog steeds niet gewonnen. Dus dat maakt gewoon de Olympische Spelen tot een... hij heeft al 110 kilometers gewonnen... of weet ik veel hoeveel die er gewonnen heeft. Ja, maar maar nu deze, moet het gebeuren. deze moet hij winnen en dat is het mooie dan ja. Bij het short heb je al... Uh, Sjenkie Knecht en uh, ja. Suzanne Schulting. Dat is ook wel een type. Ja, Suzanne Schulting ook. Er zijn echt, uh, heel veel mensen met veel pit. Was en, jij je eigenlijk bewust uh, van? Was dat jij je bewust van dat, dat deel van jouw charme was? Uh, uh, dat jij gewoon was wie je was. En of bent wie je bent. Nou, nee, dat is, dat, ben je daarmee bezig? Nee, ik ben niet nooit, nooit gestuurd. Ik heb altijd zoiets van: joh, had het nou moest dat nou weer zo overdreven? Dacht ik dan als ik dat had, als ik dat had gedaan. Maar ja, het was zo in die emoties en ik meende ook alles. Het voelde ook echt ja, zoals ik het zei. Daar was het zo fijn om naar te kijken. Ja, en dan vijf minuten later zei je van ja, ja, nou, oké, okay, dan gaan we schaatsen maar weer oppakken. Gaat ze maar weer rechtbuigen en ik ja. ga ze slijpen. En dan, je bent ook wel een paar keer gestopt, hè? Met, met, het, met het hele schaatsen in een boer. Ja, ja dat, maar dat is echt typisch een, een afwijking van mij... dat ik altijd roep als het echt niet goed gaat... of ik ben heel erg teleurgesteld. en ik, Nu kap ik <lacht> er mee en nu kap ik er echt mee. Ja, en dan gaan die schaatsen... Die en die worden in de hoek <lacht> gesmeten. Ja, maar ja. Um, van 1996 tot 2006 kwam je uit voor België. Ben je nog steeds Belg eigenlijk? Ja. Ja? Ja, nog steeds, ja. Is er zoiets als, zit er een Belg in jou inmiddels ook? Want het was natuurlijk eigenlijk wel een administratieve handeling... om daar uh, ja, nou, nou, ah, toernooi mee te kunnen doen. Het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk niet, niet reëel zijn te zeggen van... ja, ik voel me nu eens helemaal Belg of zo. Maar in, nee. mijn, in mijn sport heb ik me wel als Belg gevoeld, ja. ja. ja. Wat, is, wat is dat? Nou, jij was onderdeel Belgisch van een Belgisch te zijn? Nou, ja was onderdeel van een team. Een Belgische aan, aanpak, een iets andere ontspannende sfeer. Klein team. Dus dat was wel... Uh, ja... Oh, je hebt gewoon een Belgisch paspoort nu? Ja. geen Nederlands meer dat Kan dat wel. Ja. Ook nog wel. Maar okay. heb je nog binding met België? Je had natuurlijk die internationale ploeg. Uh, Stressless. Ja. Die is gestopt in 2016. Dat was eigenlijk je laatste, uh, zeg ik maar even, Belgische wapenfeit volgens mij. Ja, klopt. Kom je er nog? Heb je nog iets van binding met het land op dit moment? Nou, nee. Ik, ik, ik volg Bart uh, Swings natuurlijk nog. En ja. ik heb af en toe wat contact met zijn trainer. Belgisch gaat ze. Jelle Spuit. Ja. ja. ja mm -hmm. Maar goed, ik ben daar niet meer uh, actief bij. Dat ik. Ik volg ze gewoon. En uh, ja. We praten zo verder, onder andere over doping. Eerst even een nieuwsupdate via de NOS. NS en ProRail gaan dit jaar 8 miljoen euro steken in de fietsenstallingen op stations. Want tientallen stallingen krijgen een nieuwe entree. En dat betekent dat het ouderwetse draaihek gaat verdwijnen. zal van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dan niks meer heilig? Nee, ja. inderdaad. Het draaihek gaat, gaat weg. Ja, wat, ja. Ko wat komt daarvoor in de plaats? Een poortje, denk ik. Ja. Daar komen mooie glazen klapdeurtjes voor in de plaats. Okay. Uh, toch wat uh, vriendelijker en wat gebruiksvriendelijker ook, uh, ook vooral. Want uh, ja, dat draaihek uh, dat beviel eigenlijk niemand uh, heel erg goed. Ja. Maar een draaihek is er niet voor niks. Dat moet ook een beetje vervelend zijn, toch? <laughs> het gaat om uh, bewaakte uh, stallingen. Ja. Uh, ja, en uh, wat we nu zien is dat het uh, gaat om middelgrote stations. En daar is vaak zowel een... Uh, buitenstalling als een bewaakte stalling. Mm -hmm. En we zien dat die uh, buitenstallingen vaak uh, overvol zijn... terwijl de bewaakte stallingen helemaal niet zo goed gebruikt uh, worden. En dat heeft onder meer te maken met die toegang... Uh, en ook met het feit dat je voor een bewaakt, uh, bewaakte stalling wat uh, moet betalen. Ja, precies. En dat, is, uh, en dat is straks ook niet meer zo. Dus elke eerste 24 uur dat je daar je fiets uh, stalt is het gratis. En onze verwachting en ook onze ervaring tot nu toe... is dat daarmee ook het gebruik van de fietsenstalling flink toeneemt. Ja, uh, Middelgrote stations, zegt u? Ja. Uh, op welke plaatsen gaat uh, deze transformatie plaatsvinden? Ja, dat zijn 44 stations, eigenlijk verspreid over het hele land. Okay. Dus uh, van Den Helden tot Heerlen en van Hoogeveen tot, uh, tot Middelburg. En uh, nou ja, alles, uh, alles daartussen. Uh, inderdaad, dus de, de middelgrote stations uh, die nu dus veelal... Uh, zo'n uh, stalling met een draaihek hebben. Ja. Nou, is het op veel stations lastig om je fiets kwijt te kunnen? We, we, we kennen dat allemaal, denk ik wel, die overvolle stallingen... en dan buiten de stalling probeer je ja. ergens aan een hek te ketenen. Nou, dat lukt dan ook niet, want daar staan ook al drie rijen dik. Um, moet het niet juist lastiger worden om je fiets kwijt te kunnen? Nee, juist niet. <laughs> nee, want ik denk dat een, dat een fietsstal altijd nog een stuk minder uh, ruimte in gebrek... Of in, uh, ja, uh, zeg dat uh, uh, ruimte neemt dan het uh, parkeren van een auto. Ja. Uh, dus, uh, nee hoor, dus we proberen juist ook samen met de gemeentes, met, de, uh, met het Rijk, met de provincies... Uh, nou ja, flink uh, uh, de stalmogelijkheden uit te bereiden. En ik denk dat de ervaring van velen ook wel uh, is in hun eigen gemeente... dat dat ja. de afgelopen jaren ook wel is gebeurd. Ik denk aan Utrecht, waar we zelfs uh, de, inmiddels de grootste fietsenstalling van de wereld aan het uh, bouwen zijn. 8 miljoen euro dus voor de nieuwe poortjes... in plaats van de draaihekken op de stations bij de fietsenstallingen. Dank u wel. Heel veel koster van de NS. Spraakmakers. Ja, waar journalisten ook dol op zijn... dat zijn dopingverhalen, Bart Veldkamp. Speelde in jouw carrière niet zo, hè? Nee, ja, je had toen na Albert viel had je toen uh, de heer Karstens die wat zei over van ja, ik, uh, ik heb atleten gebruikt die in uh, die schaatsers zijn. Mm -hmm. Dus dat speelde toen, dat was toen wel even een ding natuurlijk. Voelde jij je toen ook aangesproken? Ik voelde mij niet aangesproken. Nee, nee maar het deed je natuurlijk wel wat. Want we natuurlijk, wij we zeiden van ja, noem dan namen. Nou goed, dan was het natuurlijk zijn beroepsgeheim. Dus ja, het is natuurlijk niet leuk dat iemand dat loopt te roepen zo'n iemand, nee. nee. Um, veel te doen natuurlijk ook nu weer, hè, rondom uh, dat Russische dopingschandaal. Het Olympisch Comité schorste 28 atleten levenslang. Het internationaal sporttribunaal CAS kwam vorige week met het bericht... dat ze die schorsing ophief. Nou, die atleten werden vrijgesproken van betrokkenheid bij het dopingschandaal. Die russische topsporters die zijn door het IOC voor het leven geschorst omdat ze doping zouden hebben gebruikt. The manipulation of in Sochi. In a bombshell announcement today the Court of Arbitration for Sport has opened the door to almost 30 Russian athletes. Russische sporters een levenslange schorsing aan bij het CAS. Dat is het internationale hof voor Sportrechtszaken. From all Olympic games. Het komt nogal gek over dat zo kort voor de Olympische Spelen deze uitspraak komt. En het lijkt alsof deze 28 atleten ten onrechte levenslang geschorst waren. En ja, dat zo kort voor de Olympische Spelen. Ja, een ingewikkeld heen en weer schuiven met schorsingen en uitspraken... tussen twee, twee grote uh, sportmogendheden of instellingen zou je kunnen zeggen. Kwam de beslissing om die schorsing terug te draaien voor jou als een verrassing, Bart? Uh, ja, het kwam eigenlijk wel als verrassing ook uh, vanwege uh, kas uh, dat... KAS is eigenlijk alleen maar een instantie die het proces beoordeelt. Mm -hmm. In plaats van dat ze echt een mening hebben, een standpunt innemen. En dat hebben ze toen wel gedaan. En dat is eigenlijk een beetje verrassend. Daar was het IOC ook heel ver, ver, ver, verbolgen over. Alhoewel ik altijd de verbolgenheid bij dit soort instanties altijd een beetje in twijfel trek. Ja, Omdat er ook... zulke politieke spelletjes ja. en afspraken zijn die waar wij van echt uh, geen benul hebben. En dan gaan we wel een beetje in de conspiracy theory maar die, Ja, want we dat hebben dat het in wel met NL over dat Olympische Spelen meer zijn dan sport alleen. Nou, daar is dit toch ook wel een ja, voorbeeld van. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En uh, ik er is in Rusland heel veel fout gegaan. En daar worden dan beslissingen over genomen. En dat weten bestuurders in Rusland ook. Maar er worden ook gewoon afspraken en deals gemaakt. Van nou, dan zeggen we op dit moment dat. En dan doen we al, twee weken later, zeggen we het zus. En dan spelen we het via die deur. Spelen we weer een andere uitspraak. Zo gebeuren dingen. Het is, en, het is een scenario dat eigenlijk al klaar ligt. Ja, dat dat soort dingen gebeuren. Ja. Dat is heel triest. En dat gebeurt over de, over de rug van de sporters en over de sport. En over de integriteit van dopingcontroles die niet blijken te kloppen. En ja, weet je, als sporter word je daar op een gegeven moment heel sceptisch over. En, um, en je begint ook heel erg te twijfelen aan de geloofwaardigheid van die hele dopingcontrole. Mm -hmm. He, zo waren er weer de flesjes waar dan in geplast werd, moet worden. Dat waren de nieuwste waren niet veilig. Maar de oude waren ook niet veilig. Dus nu ja. ga je als atleet, ga je daarheen. Ik maar doe je plasje. En voor wie doe je je plasje? En wat in welk, welk flesje? In welk flesje? <gacht> en uh, wat jij als waar word jij voor gebruikt op dat moment? Hè? als ze het uh, kwaadschiks kunnen, uh, als, het, als het open kan, kunnen ze er ook wat in stopt na de hand. Ja. Dus als het kan, kan het. Dus ja, weet je dat soort dingen en dat gebeurt maar. Willem, kijk jij ook met zo'n uh, nou ja, toch wel sceptische, misschien zelfs wel cynische blik naar uh, dit dopingschandaal en de krachten ja, die daar spelen? Ja, nou goed, het is het is sowieso een grote schaduw over, over de sport. Ik bedoel. Ik heb altijd wel de vraag van uh, uh, wie uh, is nog een schone sporter? Wie kan ik nog geloven? Ik bedoel, zit ik naar Chris Froome te kijken, die dan uh, opeens uh, 125.000 uh, middeltjes tegen astma uh, blijkt te gebruiken. Ja, ja uh, uh, uh, dat is wel de grote winnaar van de Tour de France. Als je de laatste, geloof ik, de laatste 20 jaar van de Tour de France gaat bekijken, dan, dan, dan, is er, dan zijn er maar een paar uh, niet betrapte winnaars bij. Nou ja, dat heb je hier ook weer. Ik bedoel, die Russen hebben ook in, in Sochi de zaak zo, op, op zo onge. Waarschijnlijk grote schaal besoorde met ja. het. Met zelfs uh, uh, uh, openingen waar ze plasjes doorheen konden geven, uh, muren waardoor ze, uh, ze konden verwisselen en zo. Ja, dit is echt een van de grootste dopingschandalen in de geschiedenis geweest. Dus ja, van de kant kun je nu wel eens het zielig vinden dat de Russen dan een beetje problemen hebben of ze mee mogen doen. Van de andere kant hebben ze er, een, uh, om, om in deze termen te blijven, een ongelooflijk potje van gemaakt. En uh, ja, dat heeft bij mij wel iets van de charme van de sport weggenomen. Kijk, ik ben niet echt naïef dat ik zeg van er gebeurt niks in de sport. Maar uh, ja, het bedrog is wel erg groot. Ja. En overal waar het om geld en om roem en om uh, dat soort dingen gaat... is er bedrog. Want de ene wil beter zijn dan de ander. En als de ene denkt van ja, als ik nou dit middeltje neem... dan haal ik net die 1 tiende seconde die ik die, die tekortkom... Uh, die haal ik daarmee in... Uh, ja, maar dat maakt wel de sport gewoon een beetje tot iets raars. Uh, ja, en ik, ik, ik, ik, ik zou ook mijn hand niet... Ik bedoel, ik wil helemaal geen Nederlanders beschuldigen. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat er nooit Nederlanders betrapt worden. Die, die allemaal zo goed zijn. Dus, dus, we Wat moeten... is daar op jouw antwoord, Bart? Nou nee, ik denk dat het nog steeds echt wel... het grote meer de deel van de deelnemers geen doping gebruikt. Mm -hmm. het, is een, het is een puntje van de, het is een punt van de ijsberg of zo die je ziet. Het is... Nee. Uh, het het merendeel van dat leten gebruik niet. Uh, die, de toppers en die dan gepakt worden... dan denk je natuurlijk van ja, dat is altijd wel. Hè. Net als bij het wielrennen zie je dat dan gebeuren. En nu bij dat schaatsen met die Russen. Um, het belangrijkste is, is dat het dopingcontrolesysteem integer wordt. En dat dat een totaal onafhankelijke instantie is. En niet dat de sportinstantie zichzelf aan het controleren is. En dat gebeurt nu wel. En ja. dan krijg je dus dubbele agendas. Dan krijg je belangen van sponsors. En dan krijg je belangen van landen. En daar moet nou een keer echt een heel goed systeem moet van dat schoon worden. Dat moet schoon worden. En Is dan... Die sporter zozeer. Ja, die de sporter ook. Oh, het begint bij de sporter toch. De nou de sporter... Ja, je, kijk. Mensen zijn nou eenmaal bezig met... Kijken hoe het anders kan of beter kan. Mens manipuleert. Zo, dat zit in de mensheid. Dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt overal. Dat ja. gebeurt en, op de werkvloer, dat een, gebeurt bij o, bedrijven. Op, en op een of gebeurt... op een voedingsreep van jou, uh, uh, win je die, uh, die tien kilometer verschillen uh, wellicht niet. Dus als je als je ik hem ga dan gaan dan gaan nemen, word ik geen Olympisch kampioen meer. Nee, dat klopt. Maar dan moet ik heel erg. Maar een andere schaatser ook niet. Nou, als je gewoon eet, uh, dan kan je heel goed Olympisch kampioen worden. daar ben ik van overtuigd. En uh, het is echt zo, je moet alles optimaliseren. Je eet anders, maar je eet niet alleen maar verboden middelen. Um, nee, daar dat ben ik van overtuigd. Nou, dat het absoluut niet hoeft. Is het feit dat de Russen nu afwezig zijn bij dat schaatsen, haalt dat een beetje de glans van de Nederlandse medaille straks af? Nou ja, kijk... Het is, het is een bestraffing van een, van een systeem. En ik denk dat dat ja. echt wel heel erg hard moet zijn. Alleen, nogmaals, je moet dan wel als systeem van dopingcontrole ook anders gaan doen dan dat nu is. Als je nu doorgaat, ja, dan is dit gewoon een storm die ja. op een bepaalde manier wordt aangepakt. Maar er verandert uiteindelijk, zal dat op lange termijn niks veranderen? Nee, voor, voor, de de schaatsers, schaatsers, als... voor de schaatsers maakt het niet zoveel uit, want je hebt toch wat minder tegenstand daardoor. Ja, tuurlijk, een minder ontbreekt. Maar, tuurlijk, maar ja, wat, wat is het verleden van de heer Jusko? Wat is het verleden? Waar is hij onderdeel van het systeem geweest? Waar mm -hmm. heeft hij aan meegedaan? Hè? Ja. Of hij dat nou allemaal heeft bewust? Heeft zelf daarvoor heeft gekozen. Dat, dat is altijd dan weer de vraag. Um, maar goed, hij is er onderdeel van geweest en dat moet aangepakt worden. En um, ja, dat gesjoemel met dat leed, natuurlijk lijken dat nu uh, slachtoffers. Maar um, uiteindelijk moet het moet, moet je hard optreden. En nogmaals, als het systeem niet verandert, dan is dit hard optreden, waar uiteindelijk toch niks uit gaat komen. Ja. Daar dat, dat ben ik bang voor. Ja. We noemden het al even. Uh, de voedingsrepen. Uh, bevond, ja. Behalve het coachen uh, en de media optredens. Uh, uh, zijn er natuurlijk die voedingsrepen. IM am Bart. Je hebt ja. uh, op de markt. Uh, nou, je hebt de markt van de tussendoortjes gestort. Mag ik het zo even noemen? Ja, precies. Zelf noemde je het woord voedingslijn. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik heb mijn eigen voedingslijn ontwikkeld. En mijn eigen receptuur. Ja. En, uh, omdat ik zag dat de voedingsrepen... Die, die, die zijn eigenlijk allemaal uit de sport ontstaan. En in de sport gebruik je andere voeding dan, dan het dagelijks leven. In de sport is het nodig om su snelle suikers te nemen. Omdat je geen spijsvertering hebt tijdens ja. sporten. Het ligt stil. Dus je moet suikers die in één keer door je systeem gaan... heb je nodig als brandstof. Maar een sporter gaat niet elke dag uh, energierepen met suiker eten. Want dan, krijgt, dan wordt hij a te dik. Hij krijgt de verkeerde energiebalans. Ja. Uh, maar de consument die helemaal niet topsporter is... die heeft wel die repen op die manier worden die gepresenteerd. En ik zei, ja, je moet op een andere manier een reep maken. Je moet een voedingsreep maken en niet een energiereep. Een voedingsreep. Oké, okay. um, via een, een crowdfundactie en een filmpje... probeerde je investeerders te vinden daarvoor. Ja. Hi, ik ben Bart. En samen met moeder heb ik iets bijzonders gemaakt. Een mens moet eten. Maar hij vindt dat goed gericht en gezond eten... voor hem een must is. En dus dacht hij na. Het is een voedingsreep met echte natuurlijke ingrediënten. En een vervelende suikerpiek krijg je er niet van... Want toegevoegde suikers zitten er niet in. Voor naar werk, naar school of naar sport. Kortom, voor iedereen. Ja, zonder nou meteen ja. uh, stertijd uh, te geven aan <laughs> ja. je, Maar kokkerillend met je moeder in de keuken. Want je ja. hebt het samen met je moeder bedacht, hè? Ja, ja. ja. ja. samen met mijn moeder is voedingsdeskundige. Die is orthomoleculair studies gedaan de laatste 25 jaar. Is heeft okay. net nog een studie afgerond Kijk, dat toch geeft met 60 studiepunten. Meteen een serieuze lading. Ja. Ja. Nou ja, nee, ja, we proberen wel iets goed te doen. Ik probeer echt verantwoording te nemen in dat wat ik aan de consument geef. Dus ja. En heel, Ik wil er ook heel transparant in zijn omdat dat, die vraag is, steeds, is groeiende. De consument wil niet meer belast worden in voeding. En uh, ja, ik, ik, uh, ik ben het daarmee eens. En ik wil daar een oplossing voor aanbieden. Ja, want ja. ik denk bij Bart Veldkamp. Ja, uh, met alle respect niet aan voedingsrepen. Ik denk toch eerder dan jouw hart ligt bij dat, dat, dat ijs, lijkt mij. Jawel, maar kijk, voeding is uh, voor mij altijd een groot onderdeel geweest. Vanwege, eerst vanwege mijn allergieën. Ik was vanaf kind af aan al heel erg astmatisch. En daar bleek voeding ook uh, een grote input op te hebben. Nog steeds. Ja. En daarnaast kwam dan de topsport. Dus ja, ik weet wat het opvoeding. Optimaliseren van je voedingspatroon kan betekenen in je functioneren als mens. Mm -hmm met die kennis uh, ben ik verder gegaan. Ja. Zijn ze een beetje te bikken, die dingen? Zijn ze ook nog lekker, of niet? Nou ja, dat was wel nummer één, was, want ze moeten goed smaken. Ja. Want als ik bij, dat... de, bij een tankstation sta, want daar, daar, lig, daar zie ik die dingen vaak liggen, ja. en, en uh, ik moet kiezen tussen uh, een gehakstaaf en een uh, voedingsreep, nou, ja. dan weet ik het wel. Hoor. Ja, <laughs> Precies, ja. Ik zal hier een, een doosje ter keuring afbrengen zodra ze van de productielijn rollen. Ja. Willem, is dit, een, is dit een goede move, denk je, van Bart? Nou, ik vind het wel sowieso... Uh, kijk, hij is altijd inventief geweest ook eens in zijn sport. Ja. Maar ik, ik vind het erg leuk dat je hebt heel veel sporters die gaan dan toch maar proberen aan te schrijven. En dat doet hij ook als analist en zo. En, en, en noem maar op. Maar dit is wel een origineel idee. Iets wat vanuit zijn sport, vanuit zijn hart komt. En uh, ja, ik hoop. Heb je de investeerders gevonden? Ja, ja, ja, ja, ja. ja want dus, wanneer uh, komt dat ding? Want hij ligt nog ja, altijd aan ja, de schappen. Nee, we, zijn, we hebben nogal wat problemen met de installatie van alle machines en het uh, klimaatsysteem. Oh, jee. Dus ja, we bouwen een hele eigen fabriek ja, in, omdat, waar is dat in? Uh, in Zandam. Oké. Okay. Omdat uh, ja, niemand kon dit ding... Uh, produceren. Dus dan moest ik mijn eigen machine ja. neerzetten. Nou ken ik jou uh, vooral dus als schaatser, en dat maakte je ook zo uh, charmant, zou ik willen zeggen, als een ongeduldig type. Ja, uh, uh, dat, is leven, <laughs> ja. <laughs> dat is niet veranderd. Dat ben niet je niet helemaal gek van dat die dingen er nog niet zijn dan? Ja. Ja, best wel. Ja? Ja, vooral ook omdat je door, door externe partijen of uh, partijen die, met wie je samenwerkt uh, op een gegeven moment in het pad wordt geduld, waardoor het niet af is. En ja. dat irriteert mij mateloos. Want dat ben ik niet gewend. Ja. En hoe blijf je dan rustig? Wat ga je dan ook gooien met uh, voedingsrepen? Uh, gefrustreerd zijn kwaad worden, praten met mijn team om me heen... en dan uh, de volgende stap maken en dan zeggen gewoon... Oh, ik heb weer veel geleerd vandaag. Ja, oh, ja dat is natuurlijk, hè. Je moet het als een uitdaging zien. Ja, leermomenten. Ja, precies. Um, ik ga jullie bedanken, Willem Vissers, dit weekend... gewoon Ajax, Twente nee, en ik, Vitesse uh, Feyenoord. Ja, ik ga een mooie kolom schrijven... en ik ga uh, een beetje carnaval vieren nog. Een beetje carnaval vieren? Ja, Oké, okay, ja, ja, ik hoor het inderdaad. Waar is dat? Dat is in echt. Dat ligt in midden Zometeen... Hoi, ja. Aan het einde van deze uitzending verwijs ik dan even naar Sven Kokkelman. Eén op een, zometeen Sven, Goedemorgen. Goedemorgen Carl-Johan. Wij duiken wat verder in de kwestie Marco Kroon, zal ik maar zeggen. Daarover wordt veel gespeculeerd. Er zijn ja. een hoop meningen over. En veel vragen. En veel vragen vooral. En wij gaan uh, ons iets meer richten op het werk van die commando's. Wat weten we nou wel, wat weten we niet... en wat mogen we vooral ook niet weten. Zometeen in één op één. Ik ga uh, bedanken Bart Veldkamp, veel succes vanavond. Ja, het de eerste dan. optreden in uh, Pyeongchang vandaag... met Herman van der Zand bij de NOS om 6 uur... en Willem Visser's. Voor Volkskrantjournalist, Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. De nummer drie van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie... heeft haar uh, lidmaatschap opgezegd. Suzanne Teunissen zegt op Twitter dat ze zich niet kan verenigen... met de koers van de partij van Baudet. De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek... is verre van democratisch, zegt Teunissen. Medewerkers van hulporganisatie Oxfam hebben in Haiti meegedaan aan seksfeesten. Dat schrijft de Britse krant The Times. De hulpverleners waren in 2010 in Haiti na de aardbeving... die aan 220.000 mensen het leven kostte. Minister Grapperhaus is woedend over een nieuwe bedreiging... van een officier van justitie. Hij noemt het een grof schandaal. Vanmorgen meldde de Telegraaf dat een officier... uit het arrondissement Noord-Nederland moest onderduiken. Zij leidde het onderzoek naar motorclub No Surrender. En het Syrische gebied Oost-Ghouta, ten oosten van Damascus, heeft de bloedigste week sinds 2015 achter de rug. Na de afgelopen vier dagen vielen zeker 229 doden. Door aanvallen van regeringstroepen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. NPO Radio 1. kro NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Toenemende kritiek op en twijfels... over de verklaring van Marco Kroon gisteren in het Algemeen Dagblad... dat hij in 2007, tijdens een geheime missie in Afghanistan... een man heeft gedood die de drager van de militaire Willemsorde... eerder zou hebben gegijzeld en gemarteld. Het lijkt door een kind verzonnen, citeert de Telegraaf vandaag... anoniemen commando, een oud-collega dus van Kroon. Ik kan het niet geloven, reageert een ander. Kroon zelf en dienstadvocaat Geert-Jan Knoops... bleven gisteravond in Nieuwsuur bij de verklaring... en claimen er verder niets over te kunnen zeggen... Ingewikkelde kwestie, aangezien niet alle stenen boven water zijn... feit is wel dat er veel verbazing is en dat er ook nog veel wordt gespeculeerd. Laten we dat laatste zo min mogelijk proberen te doen vanochtend... en ons meer richten op het soort missies waarover dit gaat. Over het werk van de commando's dus, dat zich vaak onttrekt aan de openbaarheid. Peter Weininga is oud-kolonel van de luchtmacht... was in 2008 ook in Afghanistan als ondercommandant... van het militaire vliegveld in Kandahar. Was eerder ook hoofd operationele evaluaties bij de defensiestaf... op het ministerie van Defensie en tegenwoordig... Uit het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Meneer Weininga, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u Marco Kroon eigenlijk persoonlijk? Nee. nee. Wist u destijds precies wat zijn eenheid daar deed? Um, ja, daar was wel wat over bekend. De, ja, natuurlijk niet de details, omdat die dan inderdaad geheim zijn. Uh, maar dat er een eenheid was uh, uh, onder uh, commando... van de Nederlandse commandant van de uh, troepen in Hoeresgan... Uh, dat was wel bekend, ja. Wist u in uw tijd bij de defensiestaf... toen u al die uh, operaties moest evalueren... welke militaire geheime operaties er plaatsvonden? Uh, nee, daar weet je niet alles vanaf. Um, um, je krijgt wel mee dat er iets loopt... Uh, maar de details worden door een aparte sectie binnen de Defensiestaf uh, geregeld. Uh, dus je weet dat er iets loopt, maar niet precies wat. Ja. Um, en kan, kan het dan zo zijn dat Kroon toch de waarheid vertelt... En, uh, maar dat vrijwel niemand dat wist vanwege de geheime aard van zijn opdracht? Nou, in, in principe uh, is het mogelijk dat hij een opdracht heeft uitgevoerd... waar heel weinig mensen iets van uh, wisten. Uh, dan moet je toch wel iets zoeken wat in de sfeer ligt van uh, militaire inlichtingen. Uh -huh. um, en, en dat hij misschien wel rechtstreeks werd aangestuurd... door de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst uh, in Den Haag. Uh, dat zou kunnen, maar dan nog... Uh, zou uh, de defensiestaf op de hoogte zijn van zijn aanwezigheid daar... en, uh, en, en hoe lang hij daar zou verblijven. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Meneer Weininga, u was uh, onze patriotman, zal ik maar zeggen. U hebt altijd de, de geleide wapensystemen gedaan bij de luchtmacht. Klopt, hè? Uh, ja, dat, nou ja, altijd. Je hebt hele afwisselende functies, ook bij de luchtmacht. Uh, maar inderdaad, dat is wel mijn hoofdbezigheid geweest. Ja. ja, had u in die functie te maken met het werk van de commando's? Nee, eigenlijk niet, omdat je in een puur verdedigende situatie zit. Je moet het luchtruim beschermen ja. tegen binnenvliegende raketten of vliegtuigen. En dat is een heel andere tak van sport. Ik heb op diverse beleidsfuncties gezeten en te maken gehad met commando's. En later ook bij het Haag Centrum voor Strategische Studies... in opdracht van Defensie een studie uitgevoerd... naar het optreden van speciale operaties. Wat dus de belangrijkste taakstelling van commando's is. Met andere woorden, u weet wel van de hoed en de rand van het werk van die commando's. Nou ja, ik weet er een beetje van. Uh, ik ken uh, redelijk wat mensen uit het vakgebied uh, waarmee ik heb samengewerkt uh, bij het, onder andere die, die, dat studieproject. Ja, uh, ja en ja, ik weet er een beetje van. Ja, ja. Ja. Goed, laten we dan eens kijken naar het werk van die commando's. Uh, want ik zei net in de inleiding: een deel van dat werk onttrekt zich aan het oog. Klopt toch? Ja. Ja, het zijn onze elitetroepen samen met het Korps Mariniers. Dat zijn uh, um, hele gespecialiseerde eenheden... die vaak ver achter de vijandelijke linies worden gedropt. Uh, en daar vaak in hele kleine teams... Opereren. Klopt ook, hè? Ja, dat ja, moet ik wel even een kleine nuance aanbrengen. Dat geldt in ieder geval voor uh, het korpscommandotroepen. Het geldt niet voor het hele korpsmariniers. Uh, dat zijn eigenlijk, uh, zoals ze wel worden aangeduid, zeesoldaten. Dus wel uh, infanteristen met een speciale taak. Maar binnen het korpsmariniers heb je ook nog een eenheid... die heet MARSOF. dat is uh, Maritime uh, Special Operations Forces. En die zijn vergelijkbaar met het korpscommandotroepen. Hoe groot staan onze elitetroepen aangeschreven? Uh, behoorlijk uh, hoog. Um, um, de professionaliteit, uh, de achtergrond van de mensen... de getraindheid, de, de taken die ze kunnen uitvoeren... Ja, die staan be best wel uh, behoorlijk hoog aangeschreven. Ja. Werken wij vaak samen met grote mensenlanden... zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk... Uh, nou, om er maar twee te noemen? Ja, ja, zeker. Uh, uh, een commandoeenheid is ook tijdens Enduring Freedom... ingezet geweest in Afghanistan. Uh, hè, dat was voor 2007. Uh, uh, en ja, dan uh, opereren ze onder Amerikaans commando... en daar word je niet zomaar uh, voor toegelaten. Juist. U zegt het al, uh, deze elite-eenheden van de commando's... die waren ook al actief in Afghanistan... Uh, voordat Nederland richting Uruzgan vertrok... Mm -hmm. uh, kan het zo zijn dat, uh, dat wij daar uh, ja, op geheime missies samen uh, nauwgezet met die Amerikanen hebben samengewerkt... en dat we daar in Nederland eigenlijk heel, va heel weinig van weten, inclusief de Defensietop? Nou, als je uh, kijkt naar uh, wat er onder Enduring Freedom is gebeurd... daar is wel degelijk inderdaad nauw samengewerkt met Amerikaanse eenheden. Uh, daar weet de Defensiestaf ook van af. Um, Alles? Um, ja, wat is alles? Uh, dat is wel een, een lastige vraag. Niet elke stap die een commando zet, wordt uh, door Defensie op de voet gevolgd, nee, zeg maar. Maar dat, is, maar dat, dat raakt wel aan de discussie lijnen? van vandaag. Namelijk ja, dat, uh, ja. want het gaat hier om stappen die kennelijk niet zijn gevolgd door de Defensie staf. In elk geval daar niet bekend waren. Um, nou ja, dat is eventjes um, uh, de, de vraag hier. Kijk, uh, als je kijkt naar 2007... dan was hij daar waarschijnlijk met een peloton of een klein team. Een team van vier, vijf man. Of met een peloton van, nou, dat zal misschien 20, 30 uh, man geweest zijn... Die, waar verschillende teams in zitten. Ja. Daar heeft hij leiding aan gegeven. Dat is zonder meer een operatie die bij de defensiestaf uh, bekend is. En, uh, en sterker nog ook afgezegend wordt uh, in een kleine groep uh, van ministers. Dat noemt men wel de uh, speciale operaties. Um, uh, dus dat, dat was absoluut bekend. Ja. Wat zich tijdens die missie dan heeft afgespeeld... Hè, op bepaalde momenten als ze misschien al een week, twee weken lang... op patrouille waren in vijandelijk gebied... Ja, daarvan komen nou nu blijkbaar details naar buiten. En ja, dat wist men niet. Is het denkbaar dat uh, de commandant van zo'n elite uh, groepje... ook nog afzonderlijk... Individueel opdracht krijgt van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Ik kan het niet uitsluiten dat dat is gebeurd. En kan het dan ook zijn dat hij dat dan niet deelt met zijn manschappen? Nou ja, dat is natuurlijk wel even een puntje, want die manschappen, ja, die missen hem dan op een gegeven moment. Daar moet hij wel een verklaring voor hebben, want het is een hecht team. Het kan niet zomaar zijn dat. Eén uit de pas gaat lopen, zelfs als dat de commandant is. Ja, dus... Maar het kan dus zo zijn dat Marco Kroon in dit geval... nu gaan we toch speculeren, maar het gaat mij even mm -hmm. om... Uh, niet of het waar is of niet, ja, mm -hmm. het liefst zouden we dat wel willen weten... maar dat mm -hmm. kunnen we hier niet met z'n tweeën uitvinden. Maar mm -hmm. of het vaker voorkomt, of het, of, het, of het gebeurt dat de commandant... in dit geval dus Marco Kroon, een directe opdracht zou krijgen... van de veiligheidsdiensten, waar de, waar de rest van Defensie niets van weet. Nou, laat ik het zo zeggen... Um, um, uh, er is mij niets van bekend, maar ik kan het niet uitsluiten. En ik vond het op zich opmerkelijk gisteren... dat een oud-MIVD-lid uh, ook uh, die opmerking maakte. Uh, en, en, en dus acht ik het niet uitgesloten dat hij bijvoorbeeld als een soort van zijstapje van zijn organieke missie... die een opdrachtje heeft uitgevoerd voor de MIVD. Ja. En dat zou mogelijk in zijn één of met twee personen geweest kunnen zijn. Dat weet ik niet. Nee, maar dat kan dus wel en dat gebeurt ook. Nou ja, ik maak uit de opmerking van de MIVD-collega op... dat het wel eens gebeurt, ja. Ja, nou heb ik me wel eens vaker in dit soort kwesties verdiept. En ik weet dat de Amerikanen zelfs wel eens zo ver gaan... dat ze één enkele man of vrouw, meestal een man, van die elite troepen... achter de vijandelijke linies droppen. Bijvoorbeeld om uw collega's of oud-collega's van de luchtmacht te helpen... waar ze hun bommen moeten laten vallen. En dat zijn soms mensen die een half jaar aan de cover gaan. Ja, dat klopt. Maar die worden dan wel vaak door uh, bevriende Afghaanse uh, troepen of uh, milities uh, uh, geholpen. Hè? U refereert bijvoorbeeld aan die mannen die te uh, paard de bergen doortrekken inderdaad. Uh, maar dat, dat is meestal in samenspel met Afghaanse milities. Uh, want in zijn eentje uh, kan zo'n man zich niet, langer, uh, niet lang redden eigenlijk. In zo'n onherbergzaam gebied waar hij ook niemand kent. Hij moet dus met iemand komen contact leggen. Uh, en dat wordt dan vaak uh, via ja, uh, milities geregeld... die ook in de bergen actief zijn, zich ook te paard verplaatsen, uh, et cetera. In het Engels noem je dat black operations, toch? Ja, dat is een grote containerbegrip voor alles wat uh, zeg maar onder de radar gebeurt. Um, maar waar overigens, en dat is natuurlijk hier de centrale issue... altijd toch verantwoording uh, moet worden afgelegd. Gebeurt dat ook altijd, bijvoorbeeld ook in Amerika? In principe in Amerika wel, alhoewel ik daar natuurlijk niet mijn hand voor in het vuur durf te steken... want ja, er is de laatste tijd voldoende naar buiten gekomen waar je vraagtekens bij kunt stellen. Maar in feite hebben ze in Amerika net zo'n constructie als wij hier... met een speciale commissie ook in hun parlement, het congres... die daar moet toezien op de naleving van dit soort zaken en daar ook over geïnformeerd moet worden. En wat gebeurt er als er het stempel staatsgeheim boven zo'n missie staat? En laat ik zo zeggen, staatsgeheim is een, ook een containerbegrip. Elk geheim, militair geheim in Nederland, is staatsgeheim. En daar heb je verschillende gradaties in van confidentieel. SG confidentieel noemen we dan, staatsgeheim confidentieel. Mm -hmm. Tot uh, uh, zeer geheim. Hè? SG zeer geheim heet dat dan. Dus dat zijn allemaal staatsgeheimen. Um, en daar moet uh, op een bepaalde manier mee worden omgegaan. Hoeveel, kunt u een inschatting maken van hoeveel missies van de commando's... onder het kopje zeer geheim vallen? Uh, ik denk dat je van uh, de, commissie, de, de missies die uh, uh, met name in veilig gebied worden gemaakt... waarbij de geheimhouding van het grootste belang is... om punt 1 ervoor te zorgen dat die club niet wordt ontdekt... Uh, zijn werk kan doen en de missie dus niet in het gevaar komt... maar ook de levens van die mensen niet... dat die over het algemeen zeer geheim zijn. Is het denkbaar dat in dit geval uh, er een operatie liep vanuit de tijd... dat de Nederlanders dus zonder het toezicht oog van Defensie... en zonder alle regels die daar later en kaders bij uh, werden geplaatst vanaf het moment dat Nederland in Uruskan was. Dat dit dat, dat toch een uitloper van een eerdere missie is? Kan dat? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. De, de, de, de uitzending in het kader van Enduring Freedom was beëindigd. En uh, uh, men is uh, um, onder een heel nieuw mandaat uh, met ISAF uh, aan de slag gegaan in 2006. Ja. En, en dit speelde zich af in 2007, dus dat had dan het mandaat moeten voldoen. Dat er daarnaast mogelijk nationaal vanuit de MIVD... een lijntje is geweest uh, richting uh, Marco Kroon om een speciaal... Nou, uh, opdrachtje voor ze te doen, ja, dat, dat durf ik niet uit te sluiten. Dat zou best kunnen. Ja, en stel dat dat zo zou zijn geweest. Zou de minister van dat soort dingen op de hoogte zijn geweest? Of is het ook denkbaar dat de minister dat niet weet? Ja, dat vind ik nogal uh, dat vind ik een moeilijke vraag. In principe uh, behoort de minister tot, uh, minister van Defensie in dit geval... tot die kerngroep uh, speciale operaties. En die zou van al uh, dit soort uh, zaken op de hoogte moeten zijn. Ook van de zeer, zeer, zeer geheime. Ook van de zeer, zeer, zeer geheime. ja. Ja. ja, dan is hij wel ja. natuurlijk afhankelijk van de medewerking van het hoofd van de MIVD. Ook dat. En de hoofd van de MIVD in die tijd, uh, het voormalige generaal Kobelens... heeft eigenlijk al aangegeven dat uh, Kroon zich niet aan de regelgeving heeft gehouden. Met andere woorden, ja, daar, weet je, daar zit dan weer ook het grote uh, uh, kritiekpunt. Uh, als de directeur van de MIVD in de tijd dat Kroon daar zat en de geheime dingen deed... misschien ook voor de MIVD kritiek heeft op... Uh, het niet rapporteren van zijn gevangenneming... het niet rapporteren van het geweldsincident... ja, dan is er toch wel degelijk iets aan de hand. Daarover gaan wij zometeen doorpraten, want het is bijna kwart voor elf. En dat betekent dat we gaandeweg de Olympische Spelen, de Winterspelen... elke dag op dit tijdstip even een nieuwsupdate doen van de NOS. Mensen die aan achtervolgingswaan, oftewel paranoia, lijden... die kunnen worden geholpen met een virtuele, uh, virtual reality-bril... uit onderzoek van onder meer het Universitair Medisch Centrum Groot... ...blijkt dat therapie met zo'n bril kan helpen bij het verminderen van angsten. Contact met psycholoog en gedragstherapeut Roos Pot Kolder. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die therapie precies? Wat wij uh, hebben gedaan is in virtuele uh, omgevingen nagemaakt. Bijvoorbeeld een virtuele bus en een virtuele supermarkt. En uh, mensen die bang zijn in dat soort situaties... ...daar gaan we samen met een psycholoog gaan we oefeningen doen. En op die manier zorgen we ervoor dat uh, situaties veel beter te doen zijn voor mensen. En wat voor beelden krijgen die patiënten dan te zien? Uh, nou bijvoorbeeld van de kassa van de supermarkt. Dat is een situatie die heel veel mensen als, uh, als spannend uh, ervaarden. En we kunnen in de, de, de therapeutie kan bepalen hoeveel mensen staan er in de rij. En hoe reageren die mensen, zijn ze aardig, zijn ze onaardig. En op die manier kunnen we ook personaliseren... dus de therapie afstemmen op de angsten van de cliënt zelf. En dan gaan we daarmee net zo lang oefenen... totdat de cliënt zelf ook het gevoel heeft van... ik kan dit aan, ik kan in de kassa, uh, bij de kassa in de rij staan in de supermarkt. En betekent dat dan ook dat ze vervolgens geen medicijnen meer nodig hebben? Nee, nee, dat is inderdaad iets anders. Wat uh, deze therapie vooral ook toevoegt is dat uh, bij uh, psychoseklachten zie je vaak vaak medicatiegebruik. Alleen helaas uh, blijven er vaak gewoon ook nog wel veel klachten bestaan. En wat deze therapie doet, is juist met die klachten ook omgaan. Nou wordt zo'n uh, virtual reality-bril, althans de virtual reality als zodanig... wordt ook al gebruikt bij bijvoorbeeld PTSS-patiënten... met een posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Om hun trauma's te verwerken, bent u straks als psycholoog... volkomen overbodig geworden? <laughs> Ik denk niet dat het zo snel zal gaan. Ik denk voor eenvoudige therapieën misschien uh, dat het in uh, de toekomst een optie zou kunnen zijn. Um, nee, wat, het, wat het in ieder geval bij deze groep cliënten is, is het een behoorlijk uh, persoonlijk proces... die ook samen met de psycholoog uh, uh, doorgemaakt wordt. Wat misschien wel heel fijn zou zijn, is dat uh, virtuality ook op termijn mensen kan helpen thuis te oefenen. Ja, uh, maar uh, helemaal overbodig zijn we voorlopig nog niet. Kan het omgekeerde trouwens ook tot slot, namelijk dat mensen er nog panischer van worden? Nee, nee. Dat is, uh, we hebben ook zeker daar uh, goed uh, op gelet. En we hebben helemaal geen mensen die, uh, die, die ja, we noemen dat adverse events, die zijn er niet geweest. Wat je ziet is dat bij eigenlijk alle psychologische therapieën is dat moment dat je spannende dingen gaat oefenen. De spanning inderdaad iets toe gaat nemen in het begin. Uh, maar gelukkig na oefening steeds verder af gaat nemen. Roos Pot Kolder van het UMCG, hartelijk dank. Gaan wij terug naar uh, Peter Weninga. Die is, uh, zoals gezegd, oud-kolonel van de luchtmacht. Uh, heeft veel studies gedaan naar uh, het werk van de commando's. En uh, heeft ook uh, combat experience, zoals dat heet. Dus uh, gevechtservaring in Afghanistan. Uh, toen hij daar als uh, ondercommandant was in Kandahar in 2008. Klopt allemaal hè, wat ik zeg tot u toe? Ja hoor, Ja, gevechtservaring <laughs> vind ik een groot woord. Uh, ik heb niet geschoten. Zelf niet in gevechten verkeerd. Maar, maar, maar u zat er wel ten tijde ja. van een oorlog? Ja, dat klopt. Ja. ja, ik ben ook wel beschoten, inderdaad. Maar dat waren van die, van die raketten, dingetjes af en toe. Ja. Nooit teruggeschoten? Niet teruggeschoten, nee. Dus u hebt niet te maken met eventuele vervolging door het Openbaar Ministerie? Eh, nou, laat ik zo zeggen, tot nu toe is mij daarover niets bekend. De vraag is wat het Openbaar Ministerie nu kan en gaat doen. Uh, om te beginnen natuurlijk de zaak onderzoeken. Dat zijn ze aan het doen. Uh, we hoorden gisteren minister Bijleveld van Defensie... die het een beetje vreemd vond dat na zo'n lange tijd... zo'n melding nog uh, komt zoals Marco Kroon nu heeft uh, gedaan. Enig idee wat de juridische procedure nou precies is? Nou, waar het OM zich, denk ik, met name op concentreert... is het geweldsincident... Zoals dat door Marco Kronis is gemeld en ook in de krant is verhaald. Um, uh, dat gaat over de confrontatie die hij uiteindelijk had... met zijn uh, eerdere uh, gijzelnemer. Um, die man was gewapend en uh, volgens het verhaal greep hij naar zijn uh, AK-47. Dat is Kalashnikov, ja. dat is een machinepistool. En dan moet je inderdaad zelf ook zeer snel reageren. Uh, en het ja, enige waar je eigenlijk mee kunt reageren is terug te schieten. Ja. Uh, of eerder te schieten... En ja, en, en tijdens die reactie... Sorry, dank je. Werd hij blijkbaar overmand door emotie over wat hem eerder is aangedaan. En heeft hij die trekker gewoon vastgehouden. Ja. En dan moet je je voorstellen, dat is ook zo gebeurd hoor. Want zo'n zo machinepastool wat... Uh, Um, kroon had. zich had. had nou ja, ik weet niet precies welk type, want de commanders hebben wat afwijkende types, maar uh, dat heeft zomaar een vuursnelheid van 300 schoten per minuut. Uh, en je hebt een uh, magazijn misschien van 30 patronen. Dus uh, hou je die trekker een paar seconden vast, dan is die leeg. Ja, dan heb je zo um, leeg geschoten. Dus dan met heb zo leeg worden. geschoten, ja. ja. ja. En nou zegt zijn advocaat gisteren, heb, zag ik in Nieuwsuur, Geert-Jan Knoops, die zegt, ja, de, als hier al sprake is van excessief geweld, dan is dat excessief geweld gebruikt ten tijde van oorlogsvoering. En dan geldt het oorlogsrecht, het militaire recht, en dan heb heb je artikel 71a en daar staat dat het mag. Ja, in zoverre dat het zou proportioneel moeten zijn, en dat is in dit geval ja, een groot vraagteken. Dus daar denk ik dat het OOM naar zal gaan kijken, maar als je de, de omstandigheden in aanmerking neemt, en dat zal denk ik ook het OOM ook proberen vast te stellen, dan denk ik dat daar wel rekening mee zal worden gehouden door het OOM, en eventueel als het voor een rechter komt, ook door de rechter. Ja, maar um, ja. hoe, hoe hoe zit, hoe zit de rolverdeling tussen het Openbaar Ministerie en Defensie? Zeker daar waar het met mogelijke staatsgeheimen gepaard gaat. Met andere woorden, als Marco Kroon uh, zich beroept op een geheime missie uh, ja. en het Openbaar Ministerie uh, een mogelijk strafbaar feit zou willen aantonen, dan moeten ze natuurlijk ook de contouren schetsen en de omgeving en de omstandigheden waaronder dat delict ja. zou hebben plaatsgevonden. Ja. Ja. Ja. Hoe kan het Openbaar Ministerie dat doen op basis van stukken die misschien wel of uh, rapporten of gebeurtenissen die uh, geclassificeerd zijn? Dat klopt. Nou, kijk, die zullen ze dus opvragen bij het ministerie van Defensie. En dan is het aan het ministerie van Defensie om de afweging te maken ze wel of niet vrij te geven. Niet aan Marco Kroon. En dat is natuurlijk hier het essentiële punt. Als hij in, niet in zijn militaire lijn heeft gerapporteerd over wat hem daar is overkomen, zelfs niet na bijvoorbeeld terugkeer in Nederland... zelfs niet na 2010 toen de missie werd afgerond... Um, uh, ja, dan, dan valt er ook niks vrij te geven vanuit het ministerie van Defensie. Dus dat is hier een beetje het, het punt. Hij heeft nou, zelf besloten mm. zeg maar, om dit geheim te houden... terwijl dat eigenlijk een afweging is... die op een hoger niveau in de militaire lijn moet worden gemaakt. Ja, maar hij zegt zelf, ik heb het niet openbaar kunnen maken... omdat ik daarmee een missie in gevaar zou hebben gebracht... en daarmee ja, dat dus is, manschappen. Maar het is dus zijn afweging... En die afweging. Uh, uh, hij, hij kan hem maken Forst op dat. Voor zover moment. wij nu weten. Ja, precies, hij kan hem maken op dat moment. Kijk, als hij zeker in het veld rondloopt hè, op patrouille in veilig gebied. dan kan je zeker uh, indenken: dat ga je niet op dat moment rapporteren. Dan is het eerste moment op, uh, om dat te doen op het moment dat je op je uitvalsbasis terugkomt, dat was Kamp Holland in Ehm een ander moment zou kunnen zijn... op het moment dat jij met je manschappen weer veilig in Nederland bent teruggekeerd... Ja. en een, een, een ultiem moment zou kunnen zijn... als de Nederlandse missie is afgebouwd in 2010... en alle Nederlandse troepen uit Oerofgan weg zijn. Ja, Dan is er geen reden meer om te zeggen van... ik ben bang voor de veiligheid van mijn manschappen of voor de missie. Tenzij er dus, is iets, wat wij, iets is wat wij niet weten. Nou ja, en, de, en dat is even de vraag waarmee ik zit. Uh, als er inderdaad iets vanuit de MIVD heeft uh, rond, uh, uh, plaatsgevonden een inlichtingoperatie, heeft die zich dan nog bijvoorbeeld... na 2010 in Oerushkan voortgezet. Ja, um, ja dat, dat is een groot vraagpunt. En ja. stel dat dat waar is, maar goed, dan zijn we opnieuw aan het speculeren... maar het gaat ja. mij even om de casuïstiek hierachter. Stel dat dat waar is, zou die dus gelijk kunnen hebben? Dan zou in ieder geval de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden... Uh, duidelijk worden, dan zou er context zijn. En ja. die context ontbreekt nu. Dat is eigenlijk uh, ja, waar we tegenaan hikken. U hoort de telefoon. Dat betekent ja. tijd voor Dries Roefink. Die was in Italië. Uh, ben je daar eigenlijk nog steeds? Ja, ik geloof dat je zo terugvliegt als ik uh, me niet uh, vergis, Dries. Ja, goedemorgen Sven. Dat klopt. Ik ben uh, West op een half uurtje in. Dan vliegen we terug naar Schiphol. Ik hoop dat we kunnen landen, want wij krijgen hier berichten door... dat er uh, 50 vluchten zijn gecanceld op Schiphol door... de. Uh, de sneeuw die verwacht wordt, klopt daar iets van? Uh, dat heb ik hier ook gehoord, ja. Nou, dan hoop ik dat we toch op tijd kunnen landen... omdat ik vanavond in uh, Oldenzaal uh, bij het carnaval moet optreden. En dat was heel wat anders dan gisteren die duizend studenten hier... die uh, aan het skiën waren. was trouwens erg leuk om te doen. Ik zit even mee te luisteren naar, uh, naar jullie daar. Dat gaat over hele andere dingen... Uh, gisteren is Bill Ramakers overleden. Een van onze laatste oorlogshelden uit de Tweede Oorlog. En nu luister ik naar het verhaal over Marco Kroon. Ja. Onze hoogst onderscheiden militair. En dan denk ik, gaan we die man nou uh, vervolgen? Dat, dat kan toch niet waar zijn? Die zal toch niet op zijn eigen houtje daar iemand hebben doodgeschoten? Daar zal het Openbaar Ministerie uiteindelijk een uitspraak over moeten doen. Althans, voor, voor wat betreft de vervolging. Oké. Okay. Komt bij mij vreemd over. Ik heb altijd het idee van militairen die zitten in een oorlogssituatie... en dan wordt er geschoten helaas, ja. En dan vallen er doden. Ja, toch? Ja. Dankjewel, Dries. Uh, sterkte met die vlucht uh, terug naar Amsterdam. En uh, dan is het nog wel een stukje rijden naar Oldenzaal, trouwens. Ja, dan staan we vanavond om tien uur, Sven. Gaan we redden. Goed. De sneeuw be beperkt zich tot het zuidwesten van Nederland. Dus als het goed is, kan je gewoon wel uh, veilig met de auto richting Oldenzaal. Door de regen wordt het dan. Oh, heerlijk, heerlijk. Dankjewel voor de tip. <coughs> Dank en fijn weekend. Uh, ja, meneer wanneer de vraag van Dries. Mag ik daar even op ingaan? Ja, dat was een vraag die ik aan u ja. wilde voorleggen. Inderdaad, u bent mij voor, maar gaat u gaan? Ja, ik zat popelen eigenlijk. Um, nou, het is zo dat van elk geweldsincident... Um, wat door Nederlanders uh, uh, wordt uh, geïnitieerd... In, in welke uitzendoperatie dan ook... Uh, ook in geheime operaties... Um, um, moet uh, een rapport worden opgemaakt. Dat rapport wordt in de militaire lijn verstuurd... en dat gaat in afschrift naar het OM elk incident. Dus ook elke bom... die door Nederlandse F-16's in Irak... of in, in Syrië wordt afgeworpen... ook daar wordt over gerapporteerd. En dat gaat allemaal... Uh, daar leest het OM in mee, zoals we dat uitdrukken. Dat betekent dat het OM dus op de hoogte is... van alle geweldsaanwending... door Nederlandse militairen in de vreemde. En uh, eventueel achteraf kan toetsen. En of je nou held bent of niet... Hè, of een gewone grondsoldaat... of een uh, vlieger zonder enige ambitie... Uh, verder uh, in een F-16... Uh, je moet eh, aan, dat, eh, ja, aan die procedure voldoen. En eh, ja, dat is nu niet gebeurd. Dat is eigenlijk eh, het punt, denk ik ook, waar het OM met name naar gaat kijken. Eh, wat is daar gebeurd? En ja, eh, waarom is het niet gerapporteerd? Dat is eigenlijk meer een interne defensiezaak. Hè, want dan overtreed je eigenlijk defensieregelgeving. Um, dus ja, in, in die zin um, vormt uh, Marco Kroon, ook al is dat een held... Uh, gecertificeerd en wel, uh, geen uitzonderingssituatie. Uh, um, um. Nee, zoveel is ja. wel duidelijk geworden. Slotvraag, kort antwoord ja. alsjeblieft. Ja? Denkt u dat de onderste steen in deze zaak ooit boven zal komen? Ik hoop het wel. Ik, ik hoop dat op het moment dat het OM een uitspraak doet... over de vervolgbaarheid of niet... dat Marco Kroon zich vrij voelt om het hele verhaal te vertellen. Goed, nou, bij deze staat de uitnodiging om dat hier te doen dan. Hartelijk dank, Peter Weininga, oud-kolonel van de luchtmacht... en ook eh, voormalig hoofd van operationele evaluaties... bij de defensiestaf in Den Haag. Wij verplaatsen de zender, dames en heren, naar Pyeongchang... aan de andere kant van de wereld. Want daar eh, speelt zich een heel ander battlefield af... namelijk een sportieve battlefield, de Olympische Spelen. Radio Olympia dus, zometeen met Jeroen Stomporst en Patrick Lodiers. Fijn weekend. Hi Sven. Sven. Als ze je, je vragen wat je van een bepaalde musical vond... dan zeg je gewoon dat je het einde goed vond... waarin ze allemaal samen zongen. Vertel. Caro en CRV. NPO Radio 1. In Oost-Oekraïne wordt nog dagelijks geschoten. Ja, nu horen we wel eh, gerommel in de pers. Hè. Maar zeker zo gevaarlijk zijn de verouderde industrie en chemische fabrieken. Als er een raket landt in de fabriek, gaan we allemaal de lucht in. De tikkende tijdbom van de Donbass. We bidden dat dit niet zal gebeuren. Een tweeluik over een dreigende milieuramp. Let's not take risks.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 Ook als je maar heel even de deur uitgaat. Kijk voor meer tips op maakhetse Ik blijf het toch zeggen, hoor. IJzel, sneeuw en vrieskou. Ze waren voor Johan niet meer dan een kleine extra beproeving... na een lange, zware dag. En ondanks de kille winter die hij tot in zijn klamme kleren voelde... liep hij vastberaden verder...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 Het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed? Kies je met je ogen dicht. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoed gedoe? Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.